Op de A2 zijn vijf auto's op langzaam rijdende vrachtwagens gebotst. Het ongeluk gebeurde op het stuk snelweg bij Valkenswaard. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Volgens de ANWB deden de vrachtwagens vermoedelijk mee aan een coronaprotest. De A2 was even afgesloten, maar is inmiddels weer vrij. Op meerdere plekken demonstreren truckers vandaag tegen de maatregelen... door langzaam in een grote stoet te rijden. Het zou een oefening zijn voor een groter Europees protest op 7 februari. Om het bos in Born in Limburg, waar sinds vrijdag actievoerders in hangmatten zitten, worden hekken geplaatst. Het bos wordt beveiligd, maar toch konden er vannacht nieuwe betogers in bomen klimmen. Dat moet met de hekken moeilijker worden. Er zitten nu ongeveer 15 actievoerders in het bos. Ze protesteren tegen de uitbreiding van een autofabriek die ten koste zou gaan van de bomen. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover na om extra militairen naar Oost-Europa te sturen. Reden hiervoor zijn de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Ook overweegt de Britse premier Johnson om extra wapens, oorlogsschepen en vliegtuigen die kant op te sturen. Correspondent Fleur Launsbach. De Britse regering heeft al antitankwapens gestuurd. Dus wapens die als verdediging gebruikt kunnen worden als er een inval zou plaatsvinden. Maar geeft dus nu nog een duidelijkere boodschap af... Premier Johnson hoopt dat het niet tot een oorlog komt... en is van plan volgende week met president Poetin te bellen. Een jongetje van twee in Texas heeft het leven gered van zijn ouders. Het huis stond s'nachts in brand en dat rookte peuter. Papa en mama hadden namelijk niks in de gaten... want door een coronabesmetting roken ze niks. Hun zoon maakte ze gelukkig wakker. mijn voeten like bed en koffie en zei... Mama, hot! Mama, hot! in de doorway. Het was net op tijd. Het hele gezin kon veilig wegkomen. Het huis is wel helemaal afgebrand. Het weer redelijk zonnig vandaag en op de meeste plaatsen droog. Het is een graad of acht. Morgen is het stormachtig met zware windstoten en buien. Het KMI heeft code geel afgekondigd. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Durgerdam is de vertraging vijf minuten.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 Als ik deze plaat van Ubi40 hoor en Red in the Kitchen... moet ik altijd denken aan het programma van Gordon Ramsay. Ja, de, de, ook een Red in the Kitchen. Heel vaak bij de restaurants waar hij gekomen is... om daar weer orde op zaken te stellen. Lekker begin van de tweede uur van Zandvoort op zondag. Op een zonnige zondagmiddag graag je op zeven buiten... Lekker wandelweer weer uh, hier in Stalfoort en leuk dat je luistert. U twee, ook weer uh, heel veel uh, gezellige items. Ook wat uh, minder gezellige dingen. Maar uh, we proberen dat in ieder geval met de muziek uh, leuk te maken. En uh, ja, wat gaan we nog meer allemaal doen in dit uur? Uh, nou, op we gaan ton? eerst even rechtstreeks uh, over naar Australië. Onze verslaggever daar. <laughs> Al daar Albert Alvotje Vos. <laughs> Zinderende tennispot. Zoals gezegd, vijfde set. Op een gegeven moment uh, was de stand uh, 5-3, met Medvedev uh, uh, uh, aan service. Toen werd het 5-4 in die beslissende set. En uh, toen was Nadal serveren voor uh, de winst. Maar uh, die, game, uh, hij, die, die service game verloor hij, dus toen werd het weer 5-5. Uh, en uh, nu uh, heeft uh, Nadal weer uh, de opslag van Medvedev uh, gebroken... en staat nu op 6-5 in de uh, beslissende set. Wij volgen het op, bijna op de voet. Goed, gaan we, Spannend. Nog, gaan we nog even door naar Daytona. De 24 uur van Daytona. Uh, daar uh, worden uh, in vijf diverse klassen ge, uh, gereest. Uh, er moet nog ruim 4,5 uur te gaan. En uh, momenteel zit uh, bij Racing Team Holland zit, uh, van de Garde Ze hebben een, een pitstop gemaakt. En uh, Van der Garde zit nu achter het stuur... maar hij heeft twee ronden achterstand op de nummer 1 in de lmp 2 klasse uh, Dus hij staat voorlopig op een vierde plek. Dus er is nog genoeg werk aan de winkel voor Racing Team Holland. Ook dat volgen we voor u. Verder uh, gaan we dit uur natuurlijk de provincie in... en we beginnen met uh, de koepel in Haarlem, want die is helemaal verbouwd. Het is een multifunctioneel uh, gebouw geworden... Zonder uh, toch het karakter van de, de, de, het gevangenisgebeurende uh, geheel uh, uh, weg te halen. Uh, de celdeuren zitten er nog in, de nummers staan er nog op. Maar het is een, een heel mooi functioneel gebouw geworden. En we hebben daar een uitgebreide uh, uh, reportage... Gemaakt door onze collega's van uh, NHTV over... Zijn er ook woningen ingekomen, of niet? <laughs> nee, het zijn, het zijn wel hele kleine woningjes dan. Nou nee, nee, ja, je weet het nooit. Nee, het zijn... hè? Niet, uh, niet verbouwd tot uh, appartementen. Sociale woning. <laughs> sociale <laughs> nee, sociale woningbouw. Sociale woningbouw. Nou ja, als je achter de tralies zit. Hè. Maar dan kan je in, zei... in ieder geval zeggen dat je in de gevangenis hebt gezeten. Keurig, nee? keurige, keurige werkplekken. Dus daar uh, over een tweetal platen. Ateliers uh, en zo. Me meer over, ja. Uh, verder uh, gaan we eens even kijken over de, de algehele uh, consternatie ontstaan over die uh, de rekeningen van uh, on, onze, van onze ver verwarming. En uh, we hebben een voorbeeld uit Purmerend omtrent uh, de stadsverwarming en ook veel uh, zandvoorters uh, vallen onder de stadsverwarming. Maar ook die hebben dus ook te maken uh, gekregen met een uh, behoorlijke prijsverhoging. Terwijl uh, de, de, de, de, dit een gemeentelijke aan uh, uh, gemeentelijk, uh, verantwoording is eigenlijk en kijken hoe ze daar in permanent mee omgaan. En wellicht is dat een, ook een, een, een, een, een signaal... om in Zandvoort daar ook eens naar te gaan kijken. Jij, bent, uh, jij hebt ook uh, een prijsverhoging uh, Ja, want uh, iedereen krijgt daar uh, ja. mee, te, mee te maken, Albert-Jan. Ja. Maar als het goed is... Ja. Uh, gaat er dus een compensatie komen vanuit uh, de overheid. Hè? Ongeveer maximaal 400 euro per, uh, per huishouden hadden ze het over. Ja. En uh, ja, dat wordt nog gecompenseerd. En dan ja. heb je kans dat je maandbedrag... Weer verlaagd uh, gaat worden. Ja, en jij hebt daar. Een, uh, bij jouw uh, verwarmingsleverancier heb je daar een bericht over gekregen. Nou, bij Eneco uh, staat ja. het uh, op de website uh, dat ze gedurende het eerste kwartaal van dit jaar uh, de herberekeningen gaan doen op basis van de compensatie die eraan gaat komen. Goed, nou, uh, stadsverwarming uh, hult zich nog in stilzwijgen en kijken hoe ze dat in permanent hebben opgepakt. Uh, uiteraard hebben we ook de evenementenagenda. En Heli Jansen gaat ons vertellen wat er voor activiteiten er zijn in het Zandvoortsmuseum. Want nu met die versoepelingen kunnen natuurlijk ook alle andere uh, uh, culturele instellingen in Zandvoort uh, weer aan de bak om hun agenda weer opnieuw uh, op te maken. Uh, momenteel nog even, even kijken even naar Australië. Uh, 6-5 zoals gezegd, uh, Nadal. Er staat momenteel met 40-0 voor.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 Lekker even meezingen met deze klassieker uit de jaren zeventig. Your Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. Hier is Sacrifice. You are now listening to 103.5 Don FM. You've been in the dark for way too long. It's time to walk into the light and accept your fate with open arms. Scared? Don't worry. We'll be there to hold your hand and guide you through this painless transition. But what's the rush? Just relax and enjoy another hour of commercial-free music on 103.5 Dawn FM. Stay tuned. The Nights don't ever sleep So this life's Always with me The ice inside my face Will never bleed Love Love Every time You try to fix me I know you'll never find That missing piece When you cry You that I'm not leave, but oh, I sacrificed your love for more than I. I try to put up a fight. Can't. the end, cause life is still worth living, it yeah, is life is still worth living, I can break you down and pick you up and fuck like we are friends, but don't be catching feelings, don't be out here catching feelings, cause I sacrifice your love for more of the night, I try to put up a fight, Een mooie intro met Don FM. Aan het begin de nieuwe single van uh, The Weekend was dat. Joh, The Sacrifice. Het gaat zeker een hele grote hit worden hier in uh, Nederland. Voor Zandvoort en de regio. En in de twee uur van Zandvoort op zondag duiken we altijd de regio in. En uh, volgens mij gaan we nou uh, naar vlakbij naar Haarlem. Uh, Albert-Jan? Ja, toch even, even, even snel even de eindstand van uh, de finale van in Open. Uh, Nadal trekt toch aan het, eind, uh, aan het langste eind, om het zo maar eens te zeggen. Hij wint de vijfde, de vijfde set met 7-5. Dus met WDF uh, een verdienstelijk tweede, want het is, was een, een, een wedstrijd op zeer hoog niveau. Goed, gaan we de provincie in. En we beginnen natuurlijk in Haarlem, want uh, het heeft wat voeten in de aarde gehad. Maar de koepel in Haarlem is vanaf komende donderdag dan eindelijk toegankelijk voor iedereen. In de cellen waar vroeger gevangenen werden ondergebracht... werken nu al enkele ondernemers. Maar met de opening van de filmkoepel gaat het bolwerk echt open... zoals het ooit was bedacht. Joost Baks, werknemer bij het kennis- en innovatiecentrum Cupula XS... dat al gevestigd is in de koepel... heeft een subliem uitzicht vanuit een celraampje. De toren aan de Grote of Sint-Bavo schittert in de zon... boven de daken van de stad uit... Joost heeft zich even teruggetrokken in, de, in zijn cel... om in alle rust wat te kunnen uitwerken. De collega's zitten juist op de bovenste verdieping van het pand... dat in de open ruimte van de voormalige, voormalige koepelgevangenis is opgetrokken. Terwijl het karakter van, de forma, van het, het gevangeniswezen... nog duidelijk herkenbaar aanwezig is. Met name de celdeuren en natuurlijk ook de celnummers. Uh, NHTV uh, ging daar op bezoek en maakte daar een uitgebreide uh, reportage van. De voormalige gevangenis opent binnenkort de deuren voor iedereen. Volgende week donderdag gaat de filmkoepel de eerste films hier vertonen. In de katakombe van de compleet opgeknapte koepel, waar ondernemers en later ook studenten aan het werk gaan. Het is geen verkeerd uitzicht wat je dan hebt. Nee, nee we kijken hier heel mooi naar buiten vanaf de, vanaf de derde verdieping inderdaad over de stad heen. Dus dat is wel een uh, mooie plek hebben we hier. Uh, ja. Ja. Dus dan is het niet erg om in de cel te werken? Nee, nee. Als je de deur dicht doet, dan is het helemaal stil natuurlijk. Ja. Je kan samenwerken, je kan zelf hier rustig terugtrekken. En s'avonds kan je een hapje eten en kan je nog naar de bioscoop als je wil. Dus je kan hier de hele dag, dag bezig zijn. Ja, maar dan zit je toch nog opgesloten. Ja, dat wel. Maar het is wel een stuk opener geworden, denk ik. We zien alles van de gevangenis terug, want het hele gebouw blijft intact. Het wordt wel gerestaureerd en duurzamer, maar het hele gebouw blijft helemaal intact. We gaan eigenlijk een soort Guggenheim in de gevangenis bouwen. Die Haarlem eens weer de koepel in. Dat is wel uh, het, het idee geweest achter dit hele plan, hè? Het is voor de halemers en de beganegrond is ook gewoon publiek, u kunt gewoon binnenkomen. U kunt de bioscoop, we gaan op de beganegrond. alle activiteiten voor de Haarlemers organiseren. We hebben daarboven hebben we de, uh, uh, de Harlem University of Liberal Arts, die komt hier. En uh, we hebben Koopla, en u ziet, we zitten op de verdieping van x XS. Dat is een office space voor uh, heel veel mensen die hier kunnen werken en ontmoeten en ook gewoon heel veel evenementen gaan organiseren. Maar daarvoor moest wel één groot minpunt van het monumentale gebouw opgelost worden. Eén grote galmbak is het. Hoe ga je hier een film laten zien? Ja, maar dat, dat gaan ze trouwens ook nog voor helpen. Op welke manier weet ik niet precies. Dat is niet mijn vak. Maar dat schijnt allemaal straks in orde te komen. De directeur van de bioscoop had er toen alle vertrouwen in. Maar het bleek toch spannender dan hij dacht. Er was nog echt wel wat zorg over van gaat dat wel lukken? En... En toen wij hier vier jaar geleden stonden, hoorde je één keer klappen, hoorde je vier, vijf keer. Dus uh, ja, verbeterd, absoluut. Want dat is natuurlijk wel leuk om uh, dat die akoestiek even zoals het in oorsprong was, even te ervaren. Maar als straks al die mensen hier rondlopen, dan kan dat natuurlijk niet meer. Het geluid in deze enorme ruimte gaat nu niet meer zo lang door. Het is teruggebracht van zeven seconden verschil naar ruim één seconde. En daarvoor heeft de architect verschillende oplossingen toegepast. Door bijna 16 centimeter isolatie tegen het hele koepeldak aan te brengen... met een harde isolatie en met een zachte isolatie. En waar je naar kijkt, dat waren vroeger golfplaten, maar dat is nu doek. Die zorgt dat eigenlijk die demping in het geheel zit... en ook alle plafonds hebben een akoestische pleister gekregen. We hebben een rubbervloer, dus alles met elkaar hebben we daarmee gezorgd... dat het letterlijk leefbaar en bruikbaar wordt. Het is eigenlijk voortdurend luisteren naar het gebouw. En wat zegt het gebouw nu dan? Nou, het gebouw zegt in ieder geval nu dat het weer met veel meer respect behandeld wordt als dat het was. Het is een oude dame die best een rimpel mag hebben. Dat geeft ook een deel van die schoonheid. Maar met luisteren naar het gebouw, wat ik bij het Olympisch Stadion ook deed, met de Hallen, is eigenlijk de goede gebruikers zoeken, de goede functies zoeken die bij het gebouw passen en niet een dictaat opleggen. En de rest van het plan voor de bioscoop is ook precies zo uitgevoerd als vier jaar geleden is bedacht. Nou, er komt hier een, in het midden komt een gat van 12 meter doorsneden. Toen wij hier stonden was dit eigenlijk alleen nog maar grond. Dus dit gat waar wij nu hier staan met een doorsnede van 12 meter is volkomen nieuw. Dus wat dat betreft uh, is het echt een nieuwe bioscoop. Echt op, daar op een plek waar nog helemaal niks was, alleen maar aarde. Maar die eerste bezoekers, zullen die niet veel meer bezig zijn met, met de koepel? Ja, dat, ik denk het wel. Kijk, dus We zullen straks heel veel mensen gaan krijgen... die gewoon eindelijk een keer die koepel willen zien van binnen. Want dat is ook niet iedereen natuurlijk uh, gegund. Sowieso, toen het een gevangenis was, kon er helemaal niemand naar binnen. Dus ik denk dat sowieso heel veel mensen straks gewoon rond gaan lopen... en wellicht uh, misschien een kop koffie drinken, maar niet naar de film gaan. Vinden we allemaal geen enkel probleem. Dat gaat wel komen. Mensen die gewoon even de koepel van binnen bekijken. Bioscoopbezoekers, ondernemers en studenten. Het zal als alles klaar is een bruisend geheel worden. Als je dan toch even die kalmte wil, dan kan je de cel in. Want die celdeuren die isoleren heel goed. <laughs> ja, dan uh, zit je toch nog uh, in dezelfde uh, koepel. De uh, hij gaat uh, open, inderdaad, ook voor het uh, grote publiek. En mooi dat ze die ruimte toch uh, gewoonloos, uh, bijna gewoonloos hebben gekregen. Want je hoorde echt in het fragment ook van uh, NH-nieuws. Uh, wat we zojuist uh, uitzonden. Eerst het uh, fragment uit 2018 dat ze daarin stonden. En toen was het echt uh, holle ruimte. En. Uh, en toen later kwamen ze terug in, uh, in de bioscoop toen hij uh, klaar was. En toen hoorde je eigenlijk bijna geen gallen meer. Dus een uh, knappe prestatie en een hele mooie ruimte. Dus uh, ga een kijkje nemen in de koepel in uh, Haarlem en uh, genieten van het uh, mooie gebouw. Uh, wat nu dus een, een, uh, ja, een functie heeft gekregen als functionele ruimte. Multiculturele uh, uh, functie voor dit gebouw. Prachtige aanwinst voor Haarlem. Check it Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block, the dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time. The night they took, my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feelings hard to conceal Can't imagine all the pain I feel Give anything to hear half a breath I know you're still living your life after death Kan je deze plaat ook een echte gauwouwe noemen. P. Diddy hoorde samen met Faith Evans en Al Be Missing You. Het is uh, half vier geworden. We vliegen van het ene onderwerp naar het andere. Zaten we net nog in de koepel in Haarlem. Gaan we nou aandacht besteden aan de evenementen in Zandvoort. Albert jan wat is half vier? Ja, want natuurlijk uh, sinds die uh, verruiming van de corona-regels. ...kunnen de diverse uh, uh, culturele instellingen in Zandvoort weer aan de gang... ...met het herschrijven van hun agenda's en dergelijke. Waaronder natuurlijk, maar ja, die waren al bezig, het Zandvoortsmuseum. En Hele uh, Jansen was uh, gistermorgen te gast tijdens Goedemorgen Zandvoort... ...en uh, had het met Ben Zonneveld over de activiteiten van het Zandvoortsmuseum... ...en ook met de beeldenroute. Hoe is het in de tuin?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 Oh ja, ja, sorry, dat is natuurlijk ook een Hoe is het verder in het museum? Jullie zijn alweer open? Ja, wij zijn sinds woensdag open en je merkt, het loopt niet storm. Ik zie meteen de horeca fantastisch vol zitten. Nou, dat is heerlijk, dat ging je iedereen. En dan denk ik, nou, wij moeten er echt heel hard aan trekken dat het weer over de drempel komt.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 Maar ja, dan, ga je, dan ga je echt alle bewoners tegen je krijgen, want die zijn zelf geknocht aan dat beeld in hun omgeving. Ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat behoort tot de wensen, maar we kunnen natuurlijk ook eens kijken naar een tijdelijke beeldentuin. Ja, want je moet natuurlijk niet de mensen die je tegen vertegen hebben. Als je dat uit de geeft kan dat weer dat vallen. Is. We <laughs> hebben het toen meegemaakt met een verplaatsing van het meisje op de skippieboog. Nou, ja. Dat was het. Daar waren mensen echt niet blij mee, die wilden echt gaan procederen tegen de gemeente. Nou, ik ja, nog dus iets allemaal... ik kan me nog iets herinneren van het mannetje aan zee wat verkeerd stond. Oh ja. ja, ja. Nou, dat was ook een hele rel tot en met uh, RTL 4 aan toe. Ja, maar het, het blijkt al, want ik heb met Martijn Verkade gesproken. Zijn vader die zegt dat die mensen zijn niet goed wijs. Die man die kijkt juist uit over zee. Ja.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 Uh, nee, dit is een workshop. Een workshop, ah, okay. uh, een workshop uh, beeldhouden. En uh, ik kan me daar geen zandbaar voorstellen. We hebben natuurlijk de zandsculturen gehad, maar...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 Nou dat ziet er uh, ontzettend ontzettend leuk uit. Alleen ik dacht er dat het ja. echt zand was. Grappig, ja dan <laughs> zo werkt het ook. Dat is ook dat is ook het effect.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 Uh, misschien dat ik het vanmiddag wel even ga doen. <laughs> Goed idee, Cor. Ik uh, dank jou voor het uh, voor en de okay. informatie. Graag gedaan. En tot zelf het gesprek met uh, Hilly Jansen gisteren bij Goedemorgen Zandvoort. Cor en uh, Ben spraken met haar, uh, de museumdirecteur uh, Hilly uh, Jansen, over beelden in Zandvoort, de nieuwe tentoonstelling in het museum, maar ook uh, buiten het uh, museum met uh, de beeldenroute. 32 beelden hebben we hier in Zandvoort. en uh, je vindt een hele mooie route van, uh, van de beelden die je dan kan gaan lopen. Of fietsen, of op een andere manier natuurlijk uh, hier uh, in Zandvoort. Daarvoor uh, ga je naar de website www.zandvoortsmuseum.nl Gaan wij door met de muziek. Wij gaan de nieuwe single van uh, Maan voor je draaien. Hier is Leven. en vandaag met mijn goede benen ik gestapt. Ik heb een hoop te doen en shit niet opgeknapt. Maar vandaag... Joe from the fire. ...maar twee nieuwe hits uh, achter elkaar op de zondag bij CFM. Als eerste de nieuwe single van Maan en die heet Leven, uh, gevolgd door Adel. En haar nieuwe single is uh, inderdaad, uh, deze die je juist hoorde, dat was Oh My God. Voor Zandvoort en de regio. Nou, dat is inderdaad, als je de gasprijs ziet en dergelijke uh, en de, dergelijk de elektraprijs... ...dan zeg je inderdaad Oh My God... Albert-Jan, ja. wat is er aan de hand? Ja, natuurlijk een landelijke, landelijke discussie over de enorme verhogingen. die iedereen voor zijn kies heeft gekregen. van de, ja, het, het gasgebeuren. Soms wel met meer dan 100% heb ik me laten vertellen. Dus dat is, dat is niet mis. en zeker niet voor de, kleine, voor de kleinere portemonnee. een aanslag op het budget, wat toch al wat krap is. Uh, zo ook uh, uh, in Purmerend... waar we het hebben over de stadsverwarming... wat toch een gemeentelijke aangelegenheid is. Maar ook daar zijn de gasprijzen... Uh, aanmerkelijk uh, ja, uh, verhoogd. Uh, maar daar zijn nog geen uh, reacties op gekomen. Maar in Purmerend... zijn ze in de lokale politiek... Uh, met elkaar uh, uh, wel rond de tafel gaan zitten. En hebben ze de zaken... eens een keer uh, voor de bril gezet. Wellicht dat het in Zandvoort ook zou kunnen gebeuren... voor mensen met een kleine portemonnee. Hier de bijdrage van onze collega's van NHTV uit Purmerend. De verhogingen van de stadsverwarming Purmerend houden nog steeds de gemoederen bezig. De gemeente is 100% aandeelhouder en daarom werd de wethouder om opheldering gevraagd. De antwoorden zijn binnen en raadslid Bart van Elden kan er wel mee leven. Nou, Er stonden er een paar dingen in, maar de eerste was mensen schrikt nou niet... want het, dit hoge bedrag wat is aangekondigd is uh, voor de meeste mensen van korte duur tot de eindafrekening... en daarna wordt het jaarbedrag toch weer wat lager... Weet ook dat u nog een compensatie van het Rijk krijgt. Die krijgt u niet van ons, maar die staat u bij uw elektrarekening. En er wordt in de vragen goed beantwoord. Wij gaan geen extra winst maken, maar we moeten wel gezond blijven. Het is echt nodig om onze eigen kosten te dekken. De lokale PVV vroeg burgers hun tarieven in te sturen. Om zo een compleet beeld te krijgen. Want net als veel andere Purmerenders zaten ook zij vol met vragen. Zij zijn kritischer over de antwoorden van de wethouder. Dat zijn politiek correcte antwoorden. Daar, daar heb je helemaal niks aan. Uh, er zitten een paar voorbeelden bij dat je denkt van ja, leuk, maar wat, wat moet ik ermee? Je hebt er helemaal niks van. Over één ding zijn de raadsleden het zeker eens. De communicatie van de stadsverwarming laat fors de wensen over. Dat uh, is uh, betreurenswaardig. En als je ziet hoeveel klachten er over stadsverwarming permanent zijn, dan zie je in de stad, uh, bij de gebruikers, dat, dat mensen het niet begrijpen. Het is niet eens zo erg dat je zegt van we moeten gaan verhogen. Maar doe de mensen dan van tevoren even inlichten. Stuur ze een mail of stuur ze een brief. Of, of weet ik veel, zet het op Facebook of wat dan ook. Om in Jip en Janneke helder alles compleet met de inwoners te communiceren. En dat hebben ze tot nu toe in mijn ogen nog steeds niet uh, voldoende gedaan. 14 dagen lang nam Stadsverwarming Permanent de telefoon niet op. En werden mails met verzoeken voor commentaar aan NH Nieuws niet beantwoord. Aan dat stilzwijgen komt donderdag een einde. Dan staat er een afspraak gepland met directeur Gijs de Man... en wethouder Harry Rotgans. Nou, tot zover deze reportage van uh, NH Nieuws. En eigenlijk geldt dat een beetje bij alle ja. leveranciers uh, van, uh, van energie... dat uh, de communicatie kan wel even een stukje beter. Want wat gaat er gebeuren nu een heel hoog bedrag in één keer betaald? Krijg je dat weer terug? Hoe gaat het gecompenseerd worden? De minima, daar had jij het net over. Nou, nou is er bijvoorbeeld een regeling uh, vanuit uh, de gemeentes dat uh, de echte minima... en dan uh, moet je echt denken aan de mensen die op uh, bijstandsniveau uh, zitten... of uh, daaronder nog... dat die uh, 200 euro gecompenseerd ja. krijgen van de, van de gemeentes. Dus uh, er zijn wel regelingen, maar het is allemaal nog een beetje vaag ja, eigenlijk. En, nou, dan heb jij, jij hebt dus van je, van je, van je leverancier... ...keurig een uitleg daarover gekregen. Dat is... Nou, niet hoor. Oh, ook niet. Nou. Nee, het staat op de website. Ik heb het uiteindelijk in de kleine letters op de website kunnen vinden. Ja, nou ja. maar uh, Goed. In ieder geval... ...maar wat hier ook gesproken van is... ...geen communicatie. Je wordt gewoon verhoogd. Erg verleidelijk is het... ...als je dus een automatische incasso hebt op je rekening... ah die verhoging, de achterstallige... ...want die krijg je er ook nog overheen... ...en je maandbedrag gaat omhoog... ...en als je automatische incasso hebt... Wordt het er allemaal uh, afgehaald? Nou, en als je dat storneert of terug laat boeken, nou, dan ben je nog verder van huis. Want voordat je dat dan weer rechtgebreid hebt. Nee, dat kan niet. Nee. Je moet gewoon betalen. Ik zou bijna weer terug willen naar de Accept Giro-kaart. <laughs> nee, nou bestaat, nee, die bestaat niet meer. Hè? Nee, die bestaat niet meer. Jeetje, maar dan, dat, dat waren tijden. Maar dan... dan, dan, dan, dan een dan, kon je zelf bepalen... wanneer je dat ging betalen, weet je wel. Dan kon je het nog even laten liggen of wat dan ook... als je wat, wat, wat ruimer in, in de slappe was zat. Dus uh, heimwee naar de acceptgirokaart. Is kaart een zo'n uh, uh, van de bank... heb ja, je over, dat uh, ja, nog wel? sportvrije of, of floppen. De ja, precies. Ja, de good old ja. days. Ja, maar goed, de, het blijft voor iedereen natuurlijk. Een, een hele vervelende, uh, nare verhoging. Dat is het zo. Heb je al benzine getankt, Albert-Jan? Want uh, ja, daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor hè, op die moment uh, En dan zeggen ze dan dat dat weer uh, komt... Uh, ook door uh, de crisis uh, met uh, de Oekraïne en dergelijke en Rusland. Ja, nou ja, ze blijven, uh, blijven aan de gang. Maar de benzineprijs boven de 2 euro hè, voor uh, euro 95. Ja, nee, Ruim boven de 2 euro. Ja, nou, dus veel auto's staan stil... Ja, nou ja, dat, uh, uiteindelijk uh, kan je niet anders. Nee, klopt. Dus, nou ja, in, uh, in ieder geval vervelend verhaal... Uh, wat er allemaal gebeurt uh, met uh, de tarieven op dit moment. En de compensatie daarvan, ja, dat laat ook nog wel het een en ander uh, te wensen over. We kunnen het even niet mooier maken, het is zo. En uh, ja, nogmaals dank aan uh, N.A. voor de reportage vanuit uh, Permanent. En ook daar hebben ze er zelfs mee te maken, terwijl de gemeente permanent gewoon zelf het tarief kan bepalen. Dus ook dan heb je nog die ellende. Hier is ABC en Wens Smokey Sinks. Na de reportage van onze collega's van NA nieuws over uh, ja, verhogen van de energietarieven... ook in de permanente uh, hoor je deze ABC en Smokey Sinks. We gaan alweer op naar het nieuws en weer van 4 uur. Daarna zijn we nog 1 uur lang met uiteraard ook weer het uh, gedicht van de dag. Zo rond kwart voor 5. En een lekker zonnetje nou in Zandvoort. Ja, en dan denk je van, uh, nou, voorlopig blijft het wel mooi weer. Nou, mooi niet. Want morgen gaan we last krijgen van uh, storm Corrie. Die uh, gaat ook uh, de Zandvoortse kust uh, uh, tijsteren. En uh, de wind die, uh, zal dan zo rond uh, de 100 kilometer per uur kunnen uitkomen. Dat is morgen, dus houd daar rekening mee. Mocht je morgen nog uh, plannen hebben om buiten wat uh, te gaan doen. Je kan beter in lockdown gaan, uh, net als wat ja. al het al zei. Hier is Claude de laatste voor vier uur. Don't you feel nice, sweet and sexy Your skin is soft and your eyes are clear Please tell me how you like that body Girl, you let me come on